11 uur, Joboot met het NOS-journaal. Reizigersorganisatie Voor een Beter OV wil dat de Europese Commissie... een onderzoek start naar de NS. Volgens de organisatie heeft het spoorwegbedrijf illegale staatssteun gekregen... voor de exploitatie van de Vira. De NS heeft samen met de KLM het alleenrecht voor het gebruik van de HSL Zuid. Volgens Voor een Beter OV is het bedrag dat dit consortium moet betalen... fors verlaagd. Dat kan worden gezien als staatssteun... Ook wordt het door de staat gedoogd dat de treinen nu niet rijden. En dat is vreemd, zegt de reizigersorganisatie. In Rotterdam zijn vannacht twee zwaar gewonden gevallen bij een steekpartij. De man van 30 en de vrouw van 29 werden iets na middernacht neergestoken in de wijk Kralingen. Volgens de politie zijn ze waarschijnlijk beroofd. De vrouw raakte levensgevaarlijk gewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De man is buiten levensgevaar. De slachtoffers komen allebei uit Rotterdam.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 In die zaak werd een 22-jarige Rotterdammer opgepakt. De winsten van instellingen in de ouderenzorg waren nog nooit zo hoog als afgelopen jaar. Dat heeft Cabo FNV uitgezocht. De grootste winst werd geboekt door zorgconcern Espria, 27 miljoen euro.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 Het weer zonnig met enkele stapelwolken. Temperatuur 14 graden op de Wadden, 19 in Zeeland. In het Binnenland wordt het 22 tot 26 graden. Morgen is bewolkt, later opnieuw zon. Dit was het NOS Journaal. Aan de B-verkeersinformatie. Er staan files op de A1 van Amsterdam, de Amersfoort... voor Afrit Bunschoten, 4 kilometer. Het wordt, het wordt het hele weekend aan de weg gewerkt op de A7 bij Purmerend. Richting Horen staat voor Purmerend nu 4 kilometer file... en richting Amsterdam 2 kilometer...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 Deze zomer in het concertgebouw de Robeco Summer Nights. Met classics in de mix. Bijzondere concerten waar stijlen samenkomen. Zo mixen we op 17 en 18 augustus het Metropool Orkest... met nostalgische Disney-hits gezongen door onder andere Jamai. Kijk snel op Robecosummernights.nl. Stel uw Audi A4, A5, A6 of Q3 Business Edition samen op Audi.nl KPN introduceert KPN1.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 Dit is Radio 1. Tros, Kamerbreed. Presentatie, Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Goedemorgen. Is er een grens aan bezuinigen? op deze vraag proberen we vanmorgen antwoord te krijgen. Trouwens niet toevallig dat we het er vandaag over hebben... want straks is er in Amsterdam een grote manifestatie... tegen verder korten op de zorg... En dat uh, omdat het debat maandag in de Tweede Kamer juist over die zorg gaat. En dat om dat debat onder druk te zetten. En we praten ook over Europa, maar dat rekenen wij zo langzamerhand ook tot binnenlandse zaken. Ton Heerts is bij ons, de voorzitter van de FNV. Hij sloot een sociaal akkoord met het kabinet in de hoop de bezuinigingen tot stand tot staan te brengen. Goedemorgen, meneer Heert. Goedemorgen. Fleur Agema is bij ons, Tweede Kamerlid van de PVV. Vooral belast ook met de zorg, mevrouw Agema. Fijn dat u er bent. En Hans van Balen zit bij ons aan tafel. De voorhoede van de VVD in het Europees Parlement. Goedemorgen, meneer van Balen. Dank u en goedemorgen. En met u gaan we het hebben over de VVD natuurlijk, uw partij... maar ook over Turkije, over Europa... en zo'n beetje ook over de rest van de wereld. En u kunt ons niet alleen horen, u kunt ons ook zien. We zitten vandaag in Studio Desmet in Amsterdam. De zaterdagkranten, zo is altijd... Nou, die de kranten zijn allemaal propvol met verhalen over de Vira. De trein die nooit zal rijden, althans uh, tussen Nederland en uh, België. En we pikken een kolom uh, uh, van Bas Heijnen uit de uh, NRC Handelsblad van vandaag eruit. Want die reageert op een blog van een uh, Kamerlid van de Partij van de Arbeid... Du Duco Hoogland, wie kent hem niet. En daar uh, schrijft Bas Heijnen een toch wel tamelijk uh, pijnlijke tekst... Uh, nee, Duco, en dat is degene die dat blog over die Vira heeft geschreven, geschreven... en zegt dat de Tweede Kamer er echt iets aan moet doen, onderzoek moet doen... de hoofdvraag moet zijn, waarom laten jullie het steeds zo ver komen? De vraag moet zijn, waarom die vraag tegenwoordig... vrijwel ieder jaar gesteld moet worden. Of het nu gaat om het financiële stelsel, de woningcorporaties... of het vira fiasco wat jij trouwens ook een, een, een, een tragedie noemt. Ja, dat is wel een essentiële vraag, uh, mevrouw Agema, inderdaad... Als er iets mis is ergens met het bestuur, het beleid of de uitkomst van beleid... dan roepen alle Kamerleden, er moet een enquête komen, de onderste steen moet boven. Maar wat Bas hier schrijft, het is gewoon de schuld van die politici zelf. Die veroorzaken al die hijza. Ja, dat is, ook, dat is ook zo. Dus u bent tegen die enquête? Nee, want je zult uh, op het moment dat je zo'n onderzoek doet... komen er altijd wel weer uh, een aantal punten uit uh, waar je wat mee kan. Dat is uh, winst. Maar wat je ziet bij dit soort uh, grote infrastructurele projecten... is dat keer op keer de politiek... Uh, gelooft in dit soort uh, projecten. Nou, daar zullen ze eens dus een keertje mee moeten stoppen. Ik heb niets tegen openbaar vervoer of treinen die rijden. Maar uh, dit soort megalomane projecten kunnen steeds weer op geloof rekenen... en blijkt dus iedere keer gewoon een fiasco te worden. Dus eigenlijk is het een beetje wensdenken wat politici doen... in dit soort grote projecten? Ja, er is, er is heel breed onderzoek gedaan, Deens onderzoek... van meer dan 200 projecten, wegprojecten en spoorprojecten. En uh, daaruit bleek dat de spoorprojecten te rendabel worden voorgesteld... En, uh, en, en we daardoor ook steeds in uh, dit soort uh, grote problemen komen. Ja, maar wat Bas Heine eigenlijk signaleert... is dat u als Kamer daar te weinig van af weet. En daarom wordt er dan nu weer een parlementaire enquête georganiseerd... Ja. om lessen te trekken voor de toekomst. Toch heeft er uh, in 2004 is er al een groot onderzoek geweest, ook in Nederland. Dat was uh, het onderzoek naar infrastructurele projecten... onder voorzitterschap in de tijd van uw partijgenoot... meneer Heert, Adrie Duivenstein. Hij is inmiddels senator. De conclusie daaruit was... De tweede de Kamer zou ondersteund moeten worden met een eigen bureau, juist om dit soort projecten. Uh, goed van tevoren te onderzoeken. En met dat advies is nog steeds niks gedaan. En de Kamer moet gewoon uh, zelf helder nadenken... en niet iedere keer geloven in die megalomane projecten. Dat is eigenlijk wat ik, wat ik uh, net ook al zei. Mm -hmm. Want iedere keer trapt de Kamer er weer in. Maar dan iedere zou keer... toch zo juist zo'n groot onderzoeksbureau... als ondersteuning van uw Kamer heel ja, goed, goed kunnen werken? Voor mij wordt het probleem dan alleen maar groter. Nou, en aan tafel zitten natuurlijk ook Partij van de Arbeid en VVD. Zij hebben de touwtjes, uh, de touwtjes in handen en ik roep hun ook op. Mm. Om, om, hier, om hier actie op te ondernemen, om okay. te zorgen dat het niet meer gebeurt. Nou, gaan we vragen. Hans van Balen, u heeft zowel in de, de Tweede Kamer... Uh, de politiek bedreven als nu in het Europees Parlement waar u dat doet. En met die vraag die, die Bas Heijnen ook stelt, hoe goed zijn onze politici, politici nou, eigenlijk? Ik kan enigszins een vergelijk maken. Het Europees Parlement heeft veel te veel medewerkers en deskundigen... Uh, en de Tweede Kamer heeft er weinig. Maar je maakt eigenlijk gebruik van deskundigheid ook bij ministeries en bedrijven. Hè? Dus je kunt die kennis best naar je toe halen. Wat je ziet is, daar heeft Fleur Agema absoluut een belangrijk punt... is dat projecten dikwijls te zonnig worden voorgesteld. Dus te laag gebudgeteerd. Dat is ook met de metro in Amsterdam gebeurd. Maar als je kijkt naar de FIRA, dan zeg ik, dit is een beslissing, een bedrijfsbeslissing van een bedrijf geweest dat een trein heeft gekocht van een producent die nog nooit zo'n trein heeft gemaakt. Ja, maar dat is dan weer het probleem dus dat van de Europese nee, nee, ik bedoel... En wij uiteindelijk... zijn de baas van dat bedrijf, hè? Dat ja, is wel de enige aandelen. Het, het is geen overheidsbedrijf, maar de aandelen zitten bij de overheid. Maar dit is een foute beslissing om ergens iets te kopen wat, waar geen enkele ervaring is, terwijl er twee andere treinproducenten met ervaring waren. Dus dat is een Foute bedrijfsbeslissing En je moet je dus afvragen, daar ben ik wel voor die enquête. Uh, wat hebben nou toezichthouders gedaan? Dat zijn in feite ministers en staatssecretaris en Kamerleden. En een enquête kan ook heel goed de rol van de Kamer tegenlicht houden. Ja. Maar het is hier goed fout gegaan. Ik ben zelf consument, want ik reis tussen Den Haag en Brussel. Mm -hmm. En is op dit moment een ramp. Ja, nou goed, met die vaststelling. Maar meneer Heert, uh, uw partijgenoot Duivenstein heeft dus eerder gezegd... doe nou zo'n bureau, want daarmee help je Kamerleden om beter dit soort project... Te doorgronden. Het is gewoon nodig. Niks gedaan met dat advies. U heeft ook in de Tweede Kamer gezeten voor de Partij van de Arbeid. Ja, Had dat u dat graag zo'n bureau was. willen hebben? Als steuntje in de rug of als steun in de rug? Ja. nou, ik, ik, um, ik denk wel dat er een onevenwichtigheid is... tussen de kennis die voorhanden is in, in zijn algemeenheid in de Tweede Kamer... en datgene wat aan adviezen, vaak uit het uh, bedrijfsleven of belanghebbenden aan de ministeries wordt gegeven... en vervolgens wordt omgezet in voorstellen aan de Kamer. En het zou denk ik wel heel goed zijn dat de, in zijn algemeenheid... de beschikbare expertise aan de zijde van de Tweede Kamer... dat dat verbeterd wordt. Ja, maar goed, dat advies, dat ligt er dus. Waarom is daar dan niks mee gebeurd? Ja, is... Want nu gaat er dan een parlementaire enquête gebeuren. Nou, er komen misschien wel weer diezelfde conclusies uit. Uh, er is niet goed opgelet. Uh, iedereen is een beetje schuldig, maar niemand heeft de verantwoordelijkheid. Nou ja, de, de, rond het, het sporen en de treinen is denk ik nog iets anders uh, aan de hand. Ik sprak erover met een vakbondscollega. Want u duidt mij allemaal als partijgenoot. Ik sta daar redelijk ver vanaf. Uh. Ja, maar goed, ik wil het even U heeft wel in de ja, Tweede ja, Kamer ja, ja, gezeten. Nee, maar dat, dus. Zeker, ik herken het onderwerp ook wel. En ik vind dus ook dat, het, dat de expertise waarover de Tweede Kamer... elke dag moet beschikken, dat dat verbeterd moet worden. Maar ten aanzien van die... Uh, van het spoor en de treinen is er nog iets heel anders aan de hand. Als je kijkt naar de luchtvaart internationaal... die maken daar allerlei afspraken over. En ik sprak met een Duitse vakbondscollega... en die liggen nu met de Fransen in de clinch en met de Belgen. Uh, want hun uh, IGE die mag niet op uh, Belgisch grondgebied... en niet op Frans grondgebied en allemaal ingewikkeld. Dus je ziet eigenlijk rond die treinen... nog een totale nationalistische benadering... rondom uh, over de grenzen kunnen transporteren. Dat, dat moet volgens mij echt ook in Europees verband worden aangepakt... En hier is nog weer iets anders aan de hand, dat is de maakindustrie. Wie maakt dat spul nou en hoeveel partijen kunnen dat maken? Ja, Dan is het natuurlijk wel een beetje uh, raar dat je uh, ook niet kijkt... naar de andere aanbieders, uh, de Duitsers en de Fransen... die hebben behoorlijk wat uh, treinen lopen, de TGV en de ICE. Mij lijkt dat daar ook ja. veel beter naar gekeken wordt. Dus worden. is ja. het een, een foute Want als je zegt... Europese zegt, ja, je kunt bijvoorbeeld als er ergens geen spoor ligt... zeggen van, dan kan Europa wat betekenen. Inderdaad, met subsidies, maar met het aanschaffen van een trein... Dat wil ik eh, niet, laten we zeggen, via een Europees ministerie van treinen laten doen. En er is hier een fout gemaakt, doordat je inderdaad de, de, de, de bedrijven die treinen maken, die functioneren, die goed functioneren, eigenlijk die opdracht niet hebt gegeven. en nee, dat Nee, maar moet je, je, zult water in, komen. je zult in ja, deze aangemaar. ook het Europese aanbesteden onder de loep moeten nemen. Dat mag Want het moet onder... voor het goedkoopste ja, gaan, nee. he? dat, dat is dan uiteindelijk de fout. Nee, maar ervaring is ook een punt. Uh, dus de NS, mijn zinziens, maar er zullen alle juristen wel van stapel gaan lopen en het zal ook in de en boven tafel komen. Je mag op een gegeven moment zeggen... ik ga het niet ergens kopen waar geen ervaring bestaat. Ja. Ja. Reza, to, toch één vraag nog gesteld... eigenlijk uh, samen met Bas Heijnen, want hij schrijft het op. Hoe goed zijn onze politici eigenlijk? Uh, heeft u daar zelf wel, dat als u naar uzelf je... kijkt, een mening over? Hoe goed ben ik? Ja, Dan moet je natuurlijk Vraagt nooit... Vraagt u zich dat eens afgehoorst uh... in de spiegel? Dat vraag ik natuurlijk wel eens Hoe af. Natuurlijk. En wat zegt u dan? Dat zeg ik... Uh, geweldig. Soms dat het wel geweldig is en soms niet. Kom op. Dat, dat moet een journalist ook niet van zichzelf zeggen. Nee, wij zeker moeten dat niet, niet zeggen. Dat zeggen. Uh, dat maar daar, het grootste probleem ligt vaak... dat je natuurlijk coalities hebt... en dat onder coalitiedwang... dikwijls ook niet verder wordt gekeken dan de neus lang is. Dat komt ook voor. Kijk eens, dus wij zitten uh, met een ramp... uw woorden, opgeschreven. De, de, de Vira, ja. onder coalitiedwang. Nee, ik zeg, dat moet gekeken worden... Uh, hoe ministers hebben geopereerd, staatssecretarissen... maar vaak is het hartstikke lastig voor een individueel Kamerlid... om iets aan de orde te stellen waar een eigen minister zit. Dat is gewoon een feit. Dat zullen we allemaal mee te maken hebben gehad of mee te maken krijgen. Ja, en uh, dan hoort natuurlijk bij uh, de vooraankondiging van de enquête... altijd de vraag gesteld, uh, moet er koppen rollen? Dat moet niet uh, het uitgangspunt zijn. Nee, het kan het resultaat zijn, maar niet het uitgangspunt. Mevrouw Aangema? Dat weet ik niet. Er is, er is wel de indruk van een gebrekkige regie bij, uh, op het ministerie. Ja, het is alleen op het ministerie, zegt ja. u. Want het is natuurlijk wel een hele reeks van ministers, staatssecretarissen, ja. kamerleden geweest. Dat maar daar dat, een... dat, dat, dat kan ik niet op vooruit lopen. Nee. Okay. Die moet hem voorzitten trouwens, vindt u? Is ja, dat parlamentarische... gaat dan met handje klappen in de Kamer. Dus de partij die aan de beurt is. De politicus die tegen zich zegt in de spiegel, ik ben geweldig waarschijnlijk, hè? Nou, of die wat meer kritiek heeft. Ja, oké. Okay. Goed. Nou, ik had er nu die vraag nog niet gesteld. Hè? Wat, vindt u zich een goed politica? Dan kun je inderdaad nooit over jezelf zeggen. Je geeft alles. Okay. Je geeft, ik geef iedere minuut van mijn leven aan deze uh, taak. En of het goed is, dan moet een ander over. Oké, okay, nou, laten we daar niet verder over doorzuren. We doen allemaal ons best. En uh, we merken wel of men het goed vindt. Uh, dit waren uh, de kranten wat dit betreft. We praten zo uitgebreid verder. Maar eerst uh, kijken we terug naar de afgelopen week. Weekoverzicht Bedoel, je moet wel ergens onder een steen hebben gezeten... om niet te weten dat dit Vira-probleem eraan aan zat te komen. Het Vira-fiasco. Ja. Ja. Vira Voor de minister van Financiën kennelijk geen verrassing. Voor de rest van Nederland een debakel dat deze week steeds groter werd. Te duur, krakkemikkig, levensgevaarlijk en misschien zelfs corrupt. Dan uh, vraag je echt af hoe heeft het kunnen bestaan... Ja. dat deze trein überhaupt in Nederland heeft gereden. Hoe kon het bestaan? Maar het kon. Een veel te dure hoge snelheidstrein over een veel te duur spoor... en toch paradepaardje van de NS. Je kunt met één vinger naar NS wijzen... maar dan moet de port met twee vingers naar zichzelf wijzen. Ja, de politiek, een lange stoet ministers, staatssecretarissen en Kamerleden. Die hebben de Vira zelf binnengehaald. En wie in dat proces precies wat heeft toegezegd en besloten, dat gaat komend jaar onder Ede worden uitgezocht. De huidige staatssecretaris Mansveld verheugt zich op wat komen gaat. Ik zie elke dag uit naar een leuke dag. En uh, dat hoort er ook bij bij een parlementaire enquête. Hey ja, een parlementaire enquête. Een feest voor de pers, maar in dit geval ook een feest voor het kabinet. Want zo'n jaartje tijdwinst komt goed uit voor een kabinet dat niet weer een staatssecretaris... in problemen kon gebruiken. Over een staatssecretaris in problemen gesproken... die van justitie heeft het ook niet makkelijk. Kwam Fred Teven met een plan waardoor gevangenen eindelijk... met een enkelband thuis op de bank een biertje konden drinken... schoot de Kamer deze week dat voorstel af. elektronische detentie ter vervanging van gevangenisstraf... dus de elektronische detentie die uh, wordt als executie plaatsvindt... in plaats van een door een rechter opgelegde gevangenisstraf... vinden wij geen goed plan. Executie leek ons als maatregel ook nogal drastisch, maar we nemen graag aan dat het kamerlid van der Steur er iets anders mee bedoelde. Helder taalgebruik blijft sowieso een hele klus in de Kamer. Wij vinden dat in de herijking van het masterplan die elektronische detentie aan de voorkant eruit moet. Met enkelband voortaan alleen nog via de achterkant dus. Of begrijpen we dat ook weer verkeerd? Hoe dan ook, naar een masterplan zijn wij altijd benieuwd, maar dan vooral naar het masterplan voor de financiën van dit land. Want ook al was rust op dat gebied de afspraak, de fractievoorzitter van regeringspartij VVD, pleit te deze week toch ineens voor nieuwe bezuinigingen? Ik heb de indruk dat als je tegenwoordig ook maar iets roept... dat het een bom is onder, onder van alles en nog wat. Ik geloof er niet in. Men is misschien niet als bom bedoeld. Het was wel een waarschuwing. De VVD wil de uitkeringen verlagen, niet de belastingen verhogen. Dat coalitievriend Partij van de Arbeid het maar even weet. Hij geeft het standpunt van de VVD. Dat mag je elke dag doen. Dat doen wij ook wel eens. Maar op dit moment wacht ik vooral... op een goed antwoord op deze crisis. Was tot slot de premier een paar dagen afwezig. Voor belangrijker kwesties dan de Vira, de gevangenissen of de begroting... Mark Rutte zat bij de strikt geheime Bilderberg-conferentie. Omdat hij dan daar in staat is uh, met andere uh, leiders het gesprek te voeren. En dat kan in het belang zijn van Nederland. Natuurlijk, het belang van Nederland gaat voor alles. Wij zijn benieuwd naar de notulen. Tros Radio 1. Bijna 19 minuten over 11. En u luistert naar kamerbreed met als gasten vandaag... PVV-kamerlid Fleur Agema uit de Tweede Kamer. FNV-voorzitter Tom Heerts en VVD-delegatieleider. Want zo heet het officieel, maar we kunnen ook zeggen... de voorhoede van de VVD in het Europees Parlement, Hans van Balen. Om met u te beginnen, meneer Heerts. In april heeft u met werkgevers en het kabinet een sociaal akkoord gesloten. En veel van wat daarin is afgesproken komt op het bordje van de gemeente. En nu hebben die gemeenten bij elkaar verenigd in een vereniging van de Nederlandse gemeenten, gezegd... nou, dat wat daar in dat akkoord gaat, dat gaan wij niet uitvoeren. Dag, sociaal akkoord. Ja. Ja, nou, oké, okay, de volgende dat, vraag. Nee, <laughs> nee, dat Sorry. hebben ze gezegd, maar dat is natuurlijk niet zo. Dat vind ik wat zwaar aangezet. Nou, een 98% deel... van die gemeenten heeft dat gezegd. We doen niet ja. mee. Nee, ik, ik was er ook voor een deel bij op hun congres... Uh, op de eerste plaats niet het hele sociaal akkoord gaat, uh, gaat over zaken naar de gemeente. Dat gaat vooral over de regelingen voor mensen met een beperking... en uh, rondom de bijstand en, en, en maatschappelijke voorzieningen. Uh, en zij hebben een aantal kanttekeningen uh, uh, gemaakt. En daarover zijn zij met het kabinet in gesprek met de u sociale... Noemt, u noemt het kanttekeningen, zij noemen het eisen. Ja. Zij zeggen, wij gaan helemaal niks doen... Nou, nee, voordat dat... er met ons met, over onze eisen wordt gepraat. Uh, nou, dat, dat is ook erg in tegenwoordig, eisen meteen. Nou, hè, en het, en daar bent u van, van de zeker, eisen. Zeker, uh, maar de gemeentes hebben uh, in die zin... een gesprek aan te gaan met het kabinet. En de sociale partners, werkgevers en werknemers... hebben uh, een akkoord gesloten met het kabinet op dit punt. En nu is de bal dus bij het kabinet. Die is in gesprek met de gemeentes. Ik heb gisteren met de voorzitter van de VNG, mevrouw Jorritsma... gesproken namens het bestuur van de Stichting van de Arbeid. Dus werkgevers en werknemers. En binnenkort gaan we informeel om tafel. Omdat ik denk dat er inderdaad een paar zwaarwegende zaken zijn... waar zij fundamenteel anders over denken. Moeten is wat anders zou moeten dan? Zij zeggen uh, dat de gemeentes de volledige vrijheid moeten hebben om te bepalen of iemand een bepaalde voorziening krijgt of niet. Dus ook ten aanzien van een inkomensvoorziening. Daar hebben we nu andere afspraken over. Dat is best een stevig punt. Voor het overige zijn er ook heel veel punten in die resolutie met 13 eisen... waarvan negen over het sociaal akkoord en vier over het zorgakkoord. Um, daar, daar zijn veel misverstanden over. En wij spreken ook met wethouders in de regio's... Want we moeten niet alleen nu tegenover elkaar staan... maar vooral met elkaar in gesprek gaan. Ja, maar dat vinden zij toch niet? Zij willen ja. eerst dat er aan die eisen uh, gevolg wordt gegeven. Want u kunt wel een informeel gesprek met ze aangaan. Maar wat heeft u ze te bieden? Behalve het beter in ieder geval, uitleggen. Niet, nou, niet alleen uitleggen, maar ook uh, het begrip hebben voor elkaar standpunten. Maar strikt formeel hebben wij, werkgevers, werknemers, een akkoord met het kabinet. En het kabinet heeft in die zin iets uh, te bespreken met de VNG. Maar goed, maar wij, u hebben gisteren... zegt, wij, gaan, wij gaan een informeel gesprek aan. Dat, gaat u, dat doet u niet voor niks. Nee, dat doen, we, dat doen wij om ook uh, zaken te verduidelijken. Maar wij gaan niet tussen het gevecht, tussen haakjes zitten... van het uh, kabinet met, uh, met de Vereniging Nederlandse Gemeentes. En ik zeg u dat in heel veel regio's rondom arbeidsmarktbeleid eh, daar, vinden, daar worden gewoon verdere afspraken gemaakt... tussen werkgevers en werknemers. Want met deze oplopende werkloosheid kunnen we ons niet permitteren... Eh, om alleen maar tegenover elkaar te staan. En vandaar dat wij ook... Uh, nu een uitnodiging hebben doen ja. uitgaan naar de VNG. En ja. ik heb gisteren met mevrouw Jorrits ook afgesproken dat het informeel overleg ook gewoon gaat starten. Ja, het klinkt allemaal buitengewoon rustgevend, maar het betekent wel dat het akkoord moet worden opengebroken op deze punten. Dat lijkt me toch even nou, Wij breken dat akkoord niet open. Nee. Het kabinet uh, moet... heeft daarover een, een aantal dingen te wisselen met de VNG. Ja, maar u bent toch partner in dat akkoord? Zeker. Als het kabinet dat uh, daarin veranderingen zou aanbrengen om de gemeenten tegemoet te, te, te komen, ja. dan bent u daar toch Zeker, dan, dan, dan hoor ik van het kabinet wel, samen met, de andere, met, met, met CNV en, en, en andere collega's... dan horen wij van het kabinet wel of zij aanleiding zien om het akkoord open te breken. Maar dat lijkt mij uh, hoogst onverstandig. Want? Nou, wij hebben daar een aantal duidelijke lijnen uh, neergezet voor de toekomst... Richting 2020, uh, waarin wij zeggen van nou sociale partners zijn bereid om mensen met een beperking aan een baan te helpen. Werkgevers, ook het MKB, neemt verantwoordelijkheid mm. om mensen in bedrijven op te nemen met een beperking. Dat zat niet in die vermaladijde kwotumregeling mm. van het uh, kabinet. Maar u, u, u, u noemt het hoe dan ook, het openbreken, zegt u zelf? Nee, als het, als het kabinet. Uh, met de VNG een aantal zaken bespreekt die hierin staan. en zij zijn van mening dat zij andere afspraken met werkgevers en werknemers moeten maken. dan is op het punt van uh, regelingen rondom de onderkant. Uh, mm -hmm. dus mens, mensen rondom de bijstand. Ja, dan, hebben we, dan moeten we met elkaar in gesprek. Maar ik ben ervan maar, maar overtuigd. U zei net, ik hoorde toch het woord onverstandig? Ja, dat vind ik onverstandig, omdat ik denk dat we nu eerst maar eens met elkaar om tafel moeten. Ja. We hebben met de VNG al langer geleden, nog voor het sociaal akkoord, ook als werkgevers en werknemers het initiatief genomen tot, het, ja. uh, tot een werkkamer, een gesprek uh, over allerlei regelingen. Het lijkt mij een enorm goed punt dat zowel werkgevers als werknemers de gemeentes willen helpen. Ik denk dat wij veel meer aan hun kant staan, aan de kant van de gemeentes, dan menigeen denkt. Maar wat wij eigenlijk wel noteren is dat u uh, uh, het jammer zou vinden als het kabinet de VNG tegemoet zou komen. Ik denk dat dat ook niet nodig is. We moeten maar eens eerst spreken over uh, waar het nou precies over gaat. Ja, okay. Beter uitleggen. Ja. Nou, nee, niet beter uitleggen. Er mogen best meningsverschillen staan. Ja. Maar het is het kabinet die uiteindelijk daarover beslist. En u en wil, wil het, dat het kabinet en het vasthoudt aan de afspraak. Nee. Ja, dat lijkt me heel verstandig voor het kabinet. Ja. Oké, okay. nou, u heeft er wel maanden over, uh, over onderhandeld, hè? dat je dan toch nog zo'n misverstand kan nemen. Want u had het ook over het woord misverstand. Dat denk ik rondom bijvoorbeeld ja. indicatie. Uh, Nee, ik moet het anders formuleren. Straks ja. is er een wijziging op de, wat de participatiewet die nu in de Tweede Kamer ligt. Participatiewet, dat is de wet die ja, regelt die allerlei dat regelingen met een bij elkaar handicap ja. ook ja. Uh, aan de slag ja. gaan. En daar wordt nu van gezegd, nou die indicatie moet naar de gemeentes. Maar in de oorspronkelijke kabinetsplannen zat dat ook helemaal niet. Mevrouw Agema, hoe, hoe, hoe klinkt u dit in de, in de oren? Dat sociaal akkoord, dat was toch eigenlijk met veel tamtam -tam aangekondigd. dus is maanden over onderhandeld. Er is de premier zelfs voor Brabant naar afgereisd om met de heer Heerts te praten. om dat toch alsjeblieft voor elkaar te krijgen. En nu horen we misverstanden, onverstandig om het open te breken. Ja, ik, nou, ik vind dat die akkoorden er in de eerste plaats al niet uh, hadden moeten zijn. Uh, en als je gaat onderhandelen, als je dat doet, dan uh, moet je ook nee durven zeggen. En wat je dus ziet, is dat uh, het kabinet uh, ja, jassen heeft en de meest verschrikkelijke bezuinigingen meest eenvoudige, simpele bezuinigingen, gewoon maar op een lijst ge geknald heeft... Uh, dat is een regeerakkoord geworden. Vervolgens zie je dus dat er ja, door de polder meegepraat gaat worden. En dat er een beetje de scherpe kantjes eraf gaan. En vervolgens een heel akkoord als positief gepresenteerd wordt. Ja. We hebben straks een manifestatie. En alleen al op de thuiszorg verliezen 50.000 mensen hun baan. 170.000 mensen verliezen hun zorg. Dat is een ontmanteling waar je u tegen zegt. Dit is slechts één onderwerp. Maar nou, en het dat... wordt gewoon als positief gepresenteerd. En ik vind dat die akkoorden überhaupt niet hadden moeten zijn. Ja, overigens wordt dat niet door de FNV ja. als positief uh, neergezet. En door de actie. En door de actie de FNV heeft het zorgakkoord sorry, niet getekend. Sorry, u heeft het... Sorry, niet getekend. Nee, nee, precies, u, heeft, moet uh, het, u heeft als vertegenwoordiger uh, het zorgakkoord getekend. niet, niet nee, het de zorgakkoord hebben wij... niet. Nee, maar, maar de, de, FNV, heeft, heeft niet getekend, maar de FNV heeft het zorgakkoord het was, niet getekend. Het was uw ja. resultaat. Oké, okay, nou goed, we komen zo nog uitgebreid over die zorg specifiek uh, te spreken. Maar om daar toch maar even over, over door te gaan, over, over dat sociaal akkoord. Mm -hmm. uh, afgelopen week heeft VVD-fractievoorzitter uh, Halbe Zijlstra gezegd... dat hij extra wil bezuinigen, en daar komt het weer... in. Natuurlijk, uh, wel op de zorg, de uitkeringen en de toeslagen. Hè? Al die de toeslagen, zorgtoeslagen, nou, noem maar op. Uh, um, maar vooral die, die, die, die uitkeringen ook. Maar um, uh, in, dat, in dat sociaal akkoord is juist afgesproken... dat die voorgenomen bezuinigingen van het kabinet... van 4,3 miljard geloof ik, dat die van tafel uh, zouden gaan. Met allemaal mits en maar. als het, uh, de, de hele economie in de wereld inzort... dan misschien moeten we er weer eens over praten dit is toch een voorbode om dat akkoord ook op dit punt gewoon echt open te breken. Ja. Nou, zo zie ik het niet. Ik heb de heer Zelstra, uh, zie die zie ja. ik allemaal als een... Hey, hij profileert zich nu heel duidelijk, uh, en dat is voorkomen terecht als VVD... Uh, voorzitter van de Tweede Kamer-fractie. Uh, Lijkt me prima. Dus is geen enkele verrassing wat hij uh, wat wat uitspreekt voor mij. Want uh, zo ken ik hem weer. Maar we zijn, ik ben het totaal niet met hem eens om nu de uitkeringen te verlagen. Want dat, uh, dat brengt ons alleen nog maar verder in de problemen. En de armoede in ons land maakt het dan... Uh, he, daar wordt het nog erger voor. En we ro rond het sociaal akkoord hebben we gewoon afgesproken... dat als er straks bezuinigd zou het moeten worden. He, dus we gaan er vanuit van niet. Maar als het straks wel moet en het raakt het sociaal akkoord... Uh, dan hebben we een probleem rond het sociaal akkoord. Dus het is nu aan het kabinet en niet aan de sociale partners... Als zij vinden dat er bezuinigd zou moeten worden, dan moeten zij met voorstellen komen. Ja, om... En wij zullen die onmiddellijk naast het Sociaal Akkoord leggen of ze dat akkoord raken. Ja, maar om dat dus helder te hebben, als er onverhoopt misschien bezuinigd moet worden op uitkeringen, die suggestie heeft gisteren minister Ascher ook na afloop van de ministerraad toch nog steeds als een mogelijkheid gezien, dan moet er opnieuw gesproken worden met het kabinet en dan is dat Sociaal Akkoord eigenlijk wordt gezet. Nou, ik denk het niet. Het kabinet heeft, uh, voor zover mij, die afspraken goed bijstaan. En ik was er toch heel dichtbij. Zeker. In augustus komen zij mogelijk met uh, aanvullende bezuinigingen, als die nodig zijn. En dan zullen ze ons moeten melden of dat uh, het sociaal akkoord raakt. Ja. Als het dat raakt, raakt het ook het hele sociaal, uh, sociale akkoord in volle omvang. En ik heb geen aanleiding dat men daar nu op uit is. Nou, de aanleiding is dat Halbe Zijlstra ja. deze week heeft gezegd, als een soort schot voor de boeg... We gaan misschien toch wel korter op de zorg, op de uitkeringen, op de toeslagen. Dat is de wel de regeringspartner VVD. Wat vindt u dat het antwoord van de Partij van de Arbeid daarop zou moeten zijn? Ja, ik maak een heel duidelijk onderscheid. over het sociaal akkoord, we hebben twee akkoorden. Eén met werkgevers en werknemers, die is voor 2020. Want hm. uh, we proberen hier en daar ook uh, voor de, door de verkiezingen heen te kijken. En uh, kabinetten van andere samenstellingen die er ongetwijfeld in de toekomst weer zullen komen. Om daar ook met werkgevers duidelijk over te zijn. Uh, rond hele ontslag, arbeidsmaatregelen. Gemaakt, mm. Hebben we ja, het allemaal meneer, nu niet het, over gehad. Met alle respect, maar geef nou eens gewoon antwoord. Wat wilt u van de Partij van de Arbeid horen op dit schot voor de boeg van Halbe Zijlstra, van de VVD? Wij willen van het kabinet iets horen. Wij hebben een sociaal akkoord met het kabinet. Ja? En als de partijen die dat kabinet steunen met andere voorstellen uh, komen... dan is het aan het kabinet om dat te vertalen. Dat is een sociaal akkoord. Dus, nee. dus u wilt eigenlijk gewoon van het kabinet de herbevestiging hebben. Er nee, gebeurt die, niks. Nee, ik, ik hoef de herbevestiging niet te hebben. Want u tot op dit moment... Uh, houden wij ze gewoon aan het sociale akkoord. Oké. Okay. Meneer Van Balen, uh, u heeft uh, nog niet zo lang geleden gezegd... die bezuinigingen die moeten er komen. Ik vind dat uh, voor de economie van groot belang. En volgens mij is er gezegd, in augustus moet gekeken worden... hoe staat de economie ervoor. Als de economie enorm aantrekt... Nou, dan zul je geen extra bezuiniging hoeven te hebben. Als die economie in feite in een dal blijft of zelfs verslechtert, dan zul je wel wat moeten doen. En ja. ik vind dat de taak ook van de fractievoorzitter in de Tweede Kamer om te zeggen: jongens, daar komen we dan niet onderuit en ga dat voorbereiden. In augustus ga je beslissen. Uh, en maar ze vindt wel dat iedereen vast een beetje die kant op gemasseerd wordt. Want het gaat er gewoon doet van komen. Als er zeg. niks aan de hand is. Uh, het is goed dat de geesten nu rijp worden gemaakt. Dat heeft Zijlstra gedaan. En in dat is even helemaal uit te onderbreken, want dat is precies uh, een belangrijk punt. De geesten worden rijp gemaakt dat wij zo langzamerhand kunnen gaan wennen aan het feit dat dat wat heel veel mensen niet willen, gaat gebeuren. Je moet, dat heeft helemaal niet te maken of veel mensen dat wel of nou, okay, willen. Oké, laat ik dan weg. Uh, de Tweede Kamer is uiteindelijk vind ik eindverantwoordelijk. Hey, je kunt allerlei afspraken hebben, die zijn belangrijk. Sociaal akkoord heeft Nederland uh, ook in het verleden veel gebracht. Maar uiteindelijk moet de Kamer besluiten wat er moet gebeuren. Ja. En Zijlstra heeft daar een belangrijke rol in en die neemt die rol. Ja, hij zegt gewoon, uh, de bezuinigingen die, die komen eraan, mevrouw Agema. U hij wordt langzaam die kant augustus, op Hij Ja, in augustus moet er dan echt besloten gaan worden... En daar wijst hij nu op. Ja, mevrouw Aegema? Ja, Wij voeren, wij voeren je keihard uh, verzet tegen. En, uh, ik ben geen econoom, maar wat je toch ziet... is dat economen er in het algemeen wel over eens zijn. Dat juist het beleid van het kabinet nu... Uh, ervoor zorgt dat we nog verder in de problemen komen. En uh, ja, je ziet dus ook dat... Uh, Um, um, als het gaat om die maatregelen, dat stevast de verkeerdere maatregelen worden genomen... En dat er steeds meer uh, het vertrouwen kwijtraakt. Nou, dat is eigenlijk het belangrijkste om weer op te ja. bouwen. En daarom kwam Rutte ook met die gekke oproep van koop een auto... Ja, alsof ja. mensen daar de geld nog voor hebben. Maar waar het om gaat, is dat je het uh, vertrouwen herstelt. En dat, uh, dat doe je niet door nog, uh, ja. nog harder en nog forser en nog galser uh, te het gaan Je herstelt het vertrouwen desaan. ook niet door uiteindelijk te zeggen... we gaan als overheid uiteindelijk weer meer uitgeven. Hè? Want de overheidsuitgaven zijn gedempt. Ja. Het is helemaal niet dat er zoveel bezuinigheid... Is. Het zal moeten gebeuren. En anders blijf je met rentelasten zitten. Voor de crisis was dat al 11 miljard per jaar dat je aan rente betaalt. Dat is nu veel meer. Daar moeten we ook vanaf. Het verhogen van de zozaal. belastingen door de VVD... heeft er alleen maar toe geleid dat er minder belastinginkomsten zijn. Miljarden minder aan belastinginkomsten. Nee. Het werkt averechts. Ja. Nog harder bezuinigen, nog harder de knoppen om. Ja. Zorg ervoor dat mensen nog meer de hand op de, de, de knip De geldpers gaan. laten draaien, want daar spreek je dan eigenlijk over helpt heel nee, niet. De, de, de verkeerde keuzes worden gemaakt. Ik, keuze ik vind dat de ja. overheidsfinanciën op orde moeten zijn. Daar moet geen onduidelijkheid over bestaan. Maar VVD en PvdA nemen stevast de verkeerde keuzes. Ja. En trappen gewoon mensen gewoon ja, verder de grond. in. Ja. Uh, meneer Heerts, toch nog even: dan houden we op over dat sociaal akkoord. Uh, um, om even helder te hebben. Welke bezuinigingen uh, die het kabinet mogelijk van plan uh, zou kunnen zijn? schaden echt dat sociaal. of raken dat sociaal akkoord? waarvan u zegt, ja, dat kan eigenlijk niet. Nou, als men bijvoorbeeld weer terugvalt op de optie om het tweede jaar van de WW, de werkloosheidswet, op bijstandsniveau te zetten, dan is het klaar. Dan is het klaar. Ja. En wat betekent dat? Dan is het klaar? Dan is er geen akkoord meer. Dan is er geen akkoord. Dus, U en, wilt een voorbeeld, dus ja, ik geef een heel ja. duidelijk voorbeeld. En, dus, en dan? Dus zegt dat gewoon eens in, in, in een oproep tweede jaar WW aanpakken. Ja, dan, dan is het sociaal akkoord weg. Want we hebben een afspraak dat het tweede jaar gewoon eh, loongerelateerd... met andere woorden op basis van je laatstverliedende loon met een percentage uitgekeerd wordt. Want dan valt men terug op eh, iets wat we hebben afgesproken. Nou, u, dit is een voorbeeld die raakt rechtstreeks een, het hart van het sociaal akkoord raakt. Ja, dus Zijn en er nog, nog meer voorbeelden of niet? Of is dit uh, voldoende? Nou, dit lijkt mij een heel duidelijk voorbeeld. Ja. Maar ik ga daar op dit moment ook helemaal nee, niet van uit... Want uh, mij, uh, het lijkt mij zeer verstandig om het sociaal akkoord intact te laten. Ja. En we hebben een vertrouwensprobleem in ons land. Dat is vele malen groter. Heel veel mensen durven hun spaargeld niet uit te geven. Juist vanwege onzekere tijden. En het akkoord probeert nou bij te dragen aan het knokken van baanbehoud. En het vechten voor nieuwe banen. Dat ja. is allemaal veel belangrijker. Maar vindt u het vertrouwen vergrotend als een regering eerst zegt... Uh, we gaan echt niet bezuinigen en koop dat huis en koop die auto. Doe dat vooral en nu toch... wordt worden we allemaal langzamerhand in de richting van nieuwe bezuinigingen gemasseerd. Vindt u dat vertrouwen ja, het, vergroten? Het sociaal akkoord spreekt ook over iets anders. We hebben met werkgevers afgesproken dat we de komende jaren... en dan kijk ik echt voorbij deze kabinetsperiode... anders met elkaar omgaan. Um, het, het is een mensenakkoord. Uh, en, en een deel daarvan zijn we afhankelijk van de politiek... maar een groot deel zijn we ook niet afhankelijk. En werkgevers en werknemers... We zullen veel op veel plaatsen de handen in één moeten slaan... wat de politiek daar nu ook van vindt. We hebben veel te veel wisselingen de laatste tijd gehad... in politieke samenstellingen met andere opvattingen. Um, dus in die zin vind ik ook dat we even moeten afwachten... Uh, hoe moeilijk het ook allemaal is. Wij hebben een afspraak met het kabinet. En ik hoor wel waar ze in augustus mee komen. Oké. Okay. Om een, een opstapje te maken naar uh, u, mevrouw Agema. U gaat straks ook, geloof ik, spreken op die zorgdemonstratie. Toch eerst even gevraagd aan uh, Hans van Balen. Um, uh, er moet bezuinigd worden. En dat zegt u net zelf ook. Maar we zien toch ook dat protesten uh, en demonstraties. Zoals bijvoorbeeld tegen staatssecretaris Steven over die bezuinigingen op het gevangeniswezen. toch wel effectief zijn. Denkt u dat uh, zo'n demonstratie tegen die bezuinigingen op de zorg die straks plaatsvinden in Amsterdam... dat dat toch effectief kan zijn en dat een kabinet daarnaar moet luisteren? Elk kabinet bij elk Kamerlid zal altijd moeten luisteren wat er in de maatschappij gebeurt. Ik bedoel, het kan niet zo zijn dat je zegt daar, daar luister je nee, naar. Maar moeten ze maar er wat mee doen? Dat hangt er vanaf. De verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk bij de Tweede Kamer welk beleid er komt. En uh, het kan niet zo zijn dat je zegt... deze sector mag helemaal niks gebeuren, maar ze verantwoordelijkheid voor de Kamer. Uh, en als je zegt bijvoorbeeld uh, staatssecretaris Teven... en bezuinigingen op het Openbaar Ministerie, onder andere het gevangeniswezen... ja, daar was bijvoorbeeld de VVD-fractie uh, zelf nooit tevreden over. Uh, dus dit is uh, niet alleen omdat er geluisterd is naar de sector... maar omdat nee, men zelf veiligheid te belangrijk vindt. Uh, en ik denk dat staatssecretaris Teven, dat heeft hij volgens mij ook laten weten... Zelf natuurlijk niet die bezuiniging heeft bedacht. Nee. Nou, dus daar wordt opnieuw gekeken. Nee. Dat kan altijd. Maar uiteindelijk ligt de bal ja. bij de Kamer zelf. Ja. Nou, nou hij, niet heeft bedacht, maar hij heeft er natuurlijk wel voor getekend. Jazeker, ja. ja, dus hij heeft die ook verdedigd. Maar er was een Kamermeertijd, ja. het was niet alleen de VVD-fractie... ook de Partij van de Arbeidsfractie en anderen die zeiden... Ja. Ja. het moet anders. En dan zou het raar zijn als je als staatssecretaris zegt: daar luister ik ja, okay. niet naar. Ja. Ook als je het een beetje met ze eens bent. Mevrouw Agema, toch naar die zorgdemonstratie straks. Want er worden veel mensen verwacht. Hoewel het is mooi weer, dus. Hè, het strand de, de, kan nog binnen. Je weet het niet. Wat zou u willen dat die demonstratie voor elkaar krijgt? Nou, eigenlijk hetzelfde als wat er met Teven is gebeurd: dat de uh, staatssecretaris van Rijn uh, opnieuw naar zijn uh, plannen gaat kijken. De plannen die zijn nu uh, zeer rigoureus. Even een beeld. Ja, Wat 800, staat er op het spel? 800 verzorgingshuizen gaan dicht. De helft van de thuiszorg wordt geschrapt. 50.000 banen, 170.000 mensen zonder zorg. Dat is trouwens uh, wel aangepast, hè? want het ja, waren er dat, eerst 100.000 en nu 50.000. Ja, dat bedoel ik dus. dus dat dat blijft ramzalig. Ja. Ik bedoel, straks zit je niet meer in het verzorgingshuis. Thuis krijg je ook geen zorg. En als een dame van 82 haar pols breekt... dan is het van, u heeft nog, toch nog een andere hand om de afwas mee te doen. En dat is de situatie waar we naartoe gaan. Dat is de afbraak die u voorziet? Uh, nee, dat is realistisch. Kijk, ik zeg niet 800 uh, verzorgingshuizen sluiten. Ik zei het allemaal, Berenschot heeft dat uh, ook bevestigd. En de Erasmus MC. En gisteren kwam ook Berenschot met het verhaal van... ja, maar die ouderen gaan dus echt onder de brug slapen. Want er zijn deadlines door verzekeraars. De deuren gaan gewoon dicht. De mensen, hoogbejaarden moeten eruit. Um, u stelt het allemaal wel heel erg zwart voor, nee, maar, maar dat is wat u wil zeg, ja, dat dat ja, van zeg, de baan het, gaat het, straks. Het zijn niet mijn plannen. Het zijn de plannen uit het regeerakkoord. Het, het zijn de verschrikkelijke plannen van VVD en PvdA. Ik kan het niet mooier maken dan het is. Het is, het is zo zwartgallig. Ja. En wat wilt en, u dan met die demonstratie? Wat moet nou, wat, wat, wat u betreft als eerste van nou, de baan? Nou, het probleem is in, in, in de zorg is dat je dus uh, ziet dat in verkiezingstijd gaan alle partijen met hun plannen onderarm naar het CPB en het CPB geeft dan akkoord of niet akkoord op plannen. Die en rekent je ziet, het uit. Die, rekent die rekent het, het uit. En je ziet dus dat het vrij gemakkelijk is als je uh, de thuiszorg voor de helft wil schrappen. heb je 625 miljoen is zo in te boeken. En je ziet dus dat al dat soort maatregelen bij zorg wordt geschrapt de weg vinden naar verkiezingsprogramma's en een regeerakkoord. Maar als we kijken naar de rapporten die we hebben over fraude... 4, 5 miljard, verspilling 4 tot 8 miljard, detachering 1 miljard... overheid, er zijn zoveel organisaties die bezwijken aan de overheid... en anderen die binnen de huidige huidbezet 30% goedkoper werken. Nou Dat soort dingen zijn veel moeilijker in te schatten, ook het... Re het verminderen van regels, daar moet je twee jaar voor experimenteren. Nou, wat ik nou zou willen, is dat staatssecretaris Van Rijn... die zeer rigoureuze plannen in de koelkast zet, in de ijskast zet... en net als Steven die, die alternatieven gaat onderzoeken. Want wat ik voorzie, is dat we in 2017... waar de scherven staan van de ouderenzorg... terwijl fraude, verspilling, overheid en het grote graaien... gewoon nog bestaat. U denkt dat het daarin gevonden kan worden. Is dat realistisch, meneer Van Balen? Was het maar waar dat je, laten we zeggen, in alleen efficiëntiewinst bestrijden van bovenmatige inkomens, eh, dat je daar de oplossing kon vinden. Nou. Waar je ook aan moet denken, op een gegeven moment, eh, tot voor, voor kort, mijn vader is niet zo lang geleden overleden, had hij ook, woonde hij nog zelfstandig. En had thuiszorg, had daar voordeel aan. Maar hij had best wat meer kunnen betalen daarvoor. Eh, had ook, eh, en dat deed hij ook wel, als hij eh, meer thuiszorg wilde, betaalde hij soms ook zelf. Dat kon. Wanneer, wanneer uh, dus, dus misschien kun je daar vader ook vader aan denken. Ja, uw nee, vader maar, wel. Nou, dus zeg ik, daar, daar zou je best eens naar kunnen kijken. Er zijn ouderen waar het uitstekend mee gaat. Er zijn ouderen waar het slecht mee gaat. Dus je moet wel een onderscheid gaan maken. 80% ja. van de ouderen heeft een lager inkomen. Je krijgt altijd die uitdagingen, Je krijgt altijd die voorbeelden van die enkeling. En nee, natuurlijk nee, die enkeling geen die kan voor zelf zorgen. En dat zou ook moeten gebeuren. Maar tegelijkertijd zijn er straks 170.000 ouderen... die gewoon zonder zorg thuis zitten. Uh, dat is het ja, maar u probleem. zult er ook naar willen kijken, mag ik hopen... Uh, met een beetje objectief gevoel, wat kan er wel, wat kan er niet. En dan kunnen we zelfs van mening verschillen. Ja. Maar het gaat natuurlijk uh, niet zo dat je kan zeggen... hier kan überhaupt niets aan gebeuren. Nee, kijk, de VVD wilde de hele thuiszorg geschrappen, tenminste 90%, dus dat was nog veel erger. Maar wat je bijvoorbeeld nou vandaag en gisteren weer zag... is dat uh, uh, meneer Verwij van Stichting Cordaan, die toucheert 560.000 euro per jaar... En u zegt dat zijn de oplossingen niet, maar dat zijn de oplossingen wel. Want oh, maar Kordaan, dat is voor een heel Kordaan, andere Kordaan, reden. Kordaan, Kordaan is een zorginstelling. Ja. ja, dit is nee, een concreet luister, voorbeeld. Laat mij even uitpraten. Vind vind dat, sorry. Ik, ik al wil al mijn af, het concreet voorbeeld hier afmaken. Meneer, oh, meneer Verwij, gaat met 560.000 euro naar huis. Kordaan staat onder toezicht. Ouderen krijgen geen eten in het verzorgingshuis. Ze zitten in hun eigen ontlasting. Ik verzin dat niet, dat staat in de rapporten. Voor 560.000 euro heb je 11 fulltime handen aan het bed. Dat zijn de problemen ja. die we op zullen moeten. Het okay, dus grote graaien en de Van, een een een reactie, reactie, reactie van Balen, ja. Ik vind dat uh, nogmaals, uh, dat bedrag wat hij toucheert, komt mij als hoog voor. Als heel erg hoog. Nee, ja, hey, wacht nou even, wacht, even. Wacht, wacht, wacht, wacht, wacht nou eventjes, even laten maken, He, want u zou balen. ook naar mij luisteren. Ja. Het is niet één Dus het komt mij als heel hoog voor. Uh, en ik denk dat ook voor uh, de helft, of misschien zelfs minder dan de helft, je misschien iemand kan vinden die heel goed is. Dus ik ben er ook voor om te kijken naar de zogenaamde balken en de norm, om dit soort inkomens ook in de semi-overheidssector aan banden te leggen. Uh, daar moet naar gekeken worden, alleen... Vindt dat u je... moet terugbetalen? Nee, dat, is onzin. dat, is, oh, dat natuurlijk is onzin. Als u nu een salaris eh, toucheert bij de omroep... dan gaan we, als dat als salaris wordt veranderd, niet zeggen... u moet dan de afgelopen tien jaar terugbetalen. Nee, maar nou, laten we, we gewoon wij zeggen... No wij Ik ben ervoor no om, om te modereren, om te matigen... maar dan zou je niet alle problemen, zeker niet alle problemen... in de zorg mee kunnen oplossen. Meneer Heerts, eventjes uw reactie. Want uh, u bent natuurlijk erg voor de werkgelegenheid ook in de zorg. Maar hoe kijkt u aan tegen ja, dit zeker. soort beloningen? Um, Als er dus de aan de plaats, andere kant zoveel ja. mensen, ook uh, leden van uw vakvereniging, op straat ja, moeten komen. Ja, zeker. Ik ga straks ook die demonstratie uh, openen. Uh, en het is de derde in een reeks. En dankzij de acties van onze advocabo FNV uh, zijn die plannen al bijgesteld. Dankzij de Abfacabo FNV liggen deze cijfers van deze mensen op tafel. Het is ook een onderzoek van de Het is Abfac, een onderzoek ja. van, de, uh, van de FNV en van de collega's van de Abfacabo. Dus dat er nu op gereageerd wordt, is dankzij de bond die dit soort dingen boven water helpt. Nou, dat is heel goed. Rond die Topinkomsten, heel simpel. Deze mensen verdienen boven de norm die is gesteld. Dus dat moet uh, zo snel mogelijk anders. Er is een overgangstermijn voor zeven jaar. Dat een hele hoop van deze bestuurders geleidelijk aan richting die balken en de norm uh, komen. Dat is veel te lang. Maar wat ik veel kwalijker vind, is dat je het lef hebt als topbestuurder terwijl je mensen ontslaat terwijl mensen zorg nodig hebben, dat je het lef hebt om dit je toe te eigenen. Nou is in dit geval hoe zou u dat noemen? Want u zegt nu lef, hoe zou u dat noemen? Ja, we noemen het teveelverdieners. We hebben uit ja, maar hoe het zou hele... u het noemen? Want u heeft het over dat je het lef hebt. Ja, ik zou het, uh, je kunt er allerlei zware termen aan, maar ik zou mezelf niet in de spiegel durven kijken... als ik mensen moet ontslaan en zelf met publieke middelen... want daar wordt de zorg uit betaald, meer dan een half miljoen zou opstrijken. Dat ja. is verre van fatsoenlijk. En je moet dan de medewerkers, maar vooral ook de mensen die die zorg nodig hebben, durf, moeten durven aankijken. Ik zou dat niet durven. Ja, gek genoeg woord over dit punt en die balken en de norm. Uh... Uh, al jaren gesproken in Den Haag. Hè. Dat is ook zo'n voorbeeld waar we in het begin van de uitzending over hadden. Uh, politici kunnen daar natuurlijk iets aan doen. En elke keer is de verontwaardiging groot... Nou, dan gaan we wel... over tot de orde van de nee, dag. Nee, daar oh. is nu wel aan gedaan, want die wet nog meer in topinkomens is. Ja, in de overgangsregeling. Een en dat vind ik ook echt veel te lang. Maar ik zou veel liever dat die sector zelf... want of het nou de zorgverzekeraars zijn... Hè, de, dit is toch allemaal publiek opgedragen uh, gelden, zijn het. Want yep. ook de zorgverzekeringen, die mensen die allemaal boven de balken en de norm... Verdienen. Die, die, nou, in zekere zin moet men zich langzamerhand schamen dat men zoveel verdient. Maar het, u het, zegt, het, de sector ja. zelf moet het dan oplossen. Gelooft Ook? u daarin? Nou, maar je moet, het, het ligt nog dichterbij. Ik vind dat in, in al die mensen komen elkaar in het bestuurlijke circuit tegenkomen... en ik vind dat we elkaar moeten aanspreken. Um, een tijdje terug hebben we dat. FNV heeft natuurlijk ook met bepaalde uh, uh, instellingen contracten. Deze mensen spreek ik rechtstreeks namens de leden aan. Vind je het nog fatsoenlijk dat je meer verdient dan wat er is afgesproken? Daar ben ik het mee eens. En ik vind dat toezichthouders, commissarissen... Ja. Die, die moeten ook dit niet toestaan. Ik vind ook de termijn lang van zeven jaar... Uh, dus hier volgens mij is hier best consensus te krijgen, of in ieder geval heel veel die zeggen dit moet anders, want dat is niet te verantwoorden, ja. publiek hoe, geld. Uh, hoe dan ook, ik, ik, heb, ik heb de indruk meneer Van Balen, u spreekt vanmiddag op die demonstratie niet, maar het kan volgens mij nog wel. Ja. Nou, omdat het niet alleen hierover gaat, maar ik zou zelfs zeggen, we zitten in een economische crisis, politici, ambtenaren zouden ook kunnen inleveren. Eh, ik heb dat in het Europese parlement gezegd over de Europese ambtenaren... maar ook Europese politici, ja. commissarissen, parlementsleden. Ik heb gezegd, waarom leveren wij niet vrijwillig 2% in? Voor mij mag het 3% zijn, maar laten we ook wat doen. Ja. Misschien ook interessant. Ik vind ik een heel goed voorstel. Nou, Dat zou zomaar interessant kunnen zijn, mevrouw Agema. Absoluut en heel erg positief, maar het zijn natuurlijk ook uh, mooie praatjes. Want waarom? Op het moment dat uh, mijn collega Kare Gelbrand zijn amendement indiende voor die balkennorm in de zorg Toen gaven beide partijen geen thuis. En dat is wat er iedere keer gebeurt op het moment dat er over gesproken wordt... op het moment dat er een grote kop is over het groot graaien in de zorg... dan is er alle bereidwilligheid uh, om, om, om, om zaken te veranderen. Maar als het puntje bepaaltje komt, als het debatten in de Tweede Kamer zijn... als de amendementen worden ingediend dan wordt de andere kant op gekeken. Ja. Meneer Rits, um, u, u trekt uh, hoe dan ook uh, vanmiddag wel samen met de PVV en met de SP... en welke andere partijen nog zijn erbij betrokken... Uh, gezamenlijk op, op die bezuinigingen in de zorg. Dat klopt toch, hè? Ja, er, nou, niet, dus, dat is veel breder. Overigens ook uh, kamerleden van regeringspartijen spreken daar... Uh, wij trekken niet met hen op. Het is een vakbondsdemonstratie voor werkgelegenheid en Nederland wakker schudden van wat er allemaal in de zorg gebeurt. En iedereen die daarbij wij wil aansluiten, die is meer dan, van, uh, meer dan welkom. Maar ja, goed, uiteindelijk heeft de politiek het voor het zeggen. En het zorgakkoord nee. wordt breed gesteund. Dus misschien is deze hele demonstratie een leuke, gezellige onderneming. Met mooi weer. Maar nou, gaat dat er denk niks ik niet. Als... Dat zou tekort doen aan wat de advocabo FNV, dus de nieuwe tak FNV zorg en welzijn in de toekomst. Mm -hmm. Uh, die gaat door met die, uh, uh, met die acties. En als ik zie de bereidheid daartoe om, uh, om, om van politici... ook om daar te komen en te spreken, dan is de race nog niet gelopen. Ja, maar Maandag goed, dat, is dat er... zijn politici die het zorgakkoord ook niet hebben ondertekend, toch? Mevrouw nee, maar Agenmaar? er zijn ook U andere zorgen, politici dus... die komen daar ook... en die moeten ook voortdurend verantwoording afleggen. En ik denk dat dit ook nog wel een belangrijk thema gaat worden... straks in de gemeenteraadsverkiezingen. Omdat natuurlijk een aantal van dit soort taken... straks door diezelfde gemeenten moet ja, uh, worden uitgevoerd. Ja, maar hoe dan ook, maandag wordt er in de Tweede Kamer over gesproken. Het is wel echt een speerpunt ook van de FNV, hè, die bezuinigingen in de zorg. Zeker, en uh, de acties tot op heden hebben elke keer uh, verslechteringen doen verminderen. Dus we gaan net zo lang door totdat de beslissing, want daar ben ik het met de heer Van Balen over eens, totdat de Tweede Kamer uiteindelijk erover beslist heeft. Want dan. En dan heb je nog overigens de Eerste Kamer. Want een aantal wetten moeten daardoor. En dan is het uh, ja, dan is het wet. Ja, mevrouw Agema, het laatste woord ja, over het, deze kwestie. Ja, deze hele ellende is veroorzaakt door, het, door het onderhandelingen en sluiten van eerst een regeerakkoord en later een uh, zorgakkoord. Het is een beetje, moest het naar de maaltijd. Um, um, het gaat echt. Bij zorg gaat het om om echt om persoonlijke mensen en zorg aan het lijf. En het gaat om de oudere genera generatie die het land nog heeft opgebouwd. Zij zijn het kind van de rekening. Terwijl aan de andere kant, waar het net nog over jaar, de Europese Unie wil weer een half miljardje extra... en de bakels stapelen zich op. De alternatieven wordt nog niet naar gekeken. En Ik roep echt van Rijn op. Kijk naar nou die alternatieven. Neem daar de tijd voor. Pak die falende zorgbestuurders aan. Pak de fraude aan. Pak de verspilling aan. Snij die overheid eruit. Want er, zit, er is zoveel geld voor het oprapen in de zorg. Je hoeft het niet. Oké, okay, dat is wat u vanmiddag op de demonstratie nog eens gaat uh, benadrukken. Ja, Hans van Balen, uh, aan u. Uh, nu even, ja, buitenland, binnenland, Europa, vanuit uw positie, uit Brussel. Uh, Turkije, er is altijd een discussie over geweest. Die moet wel bij de Europese Unie of die moet niet bij de Europese Unie. Bent u blij dat Turkije geen lid is van de EU? Nu moet Turkije absoluut geen lid van de EU zijn. Want het is niet een voldoende democratisch land. Ze hebben grote problemen die eigenlijk nog niet worden opgelost. En de grote demonstraties die je nu ziet in Turkije. Met name in Istanbul. geven aan dat heel veel Turken willen meer democratie willen. Minder bedelzucht ook minder uh, orthodoxie qua geloof. Hè? Uh, Erdogan is een autoritaire leider. Dus zo'n Turkije kan nooit lid van de Europese Unie zijn. Hoe ernstig vindt u de situatie op dit moment? Gek genoeg vind ik het niet zozeer ernstig. Ik vind dat er een grote mogelijkheid bestaat... dat de gewone Turken, die normaal willen leven... zonder uh, bedeelzucht, zonder uh, allerlei overdreven godsdienstwetten... Uh, zeggen, wij pikken het niet meer. Wij willen gewoon dat uh, een regering komt die naar ons luistert. Uh, wij gaan de staat op voor normale rechten. Uh, en dat vind ik positief. Maar het is maar een klein deel natuurlijk. Hè? Want de overgrote meerderheid van de Turken... en Erdogan is ook gewoon democratisch gekozen. Laten we dat niet vergeten. Ja. Het is geen dictator die zichzelf daar benoemd nee, Je kunt heeft. heel democratisch gekozen zijn... zonder dat je je democratisch opstelt. Hè? Dat is ook mogelijk. Uh, Erdogan uh, leeft voor een deel ook op kredieten uit de Golfstaat. Hè? Dus het enorme... De economische boom in, in Turkije is ook gefinancierd elders, maar desalniettemin. Hij heeft voor de gewone Turken banen gecreëerd, eh, daar zijn ze hem dankbaar voor. Maar ook de gewone Turken, zelfs ook de mensen uit provinciesteden willen die bedeelzucht niet meer. Ja. Die willen zelf toch kunnen beslissen of ze een sluier dragen of niet. Er is een maatschappelijke druk gekomen toen het sluierverbod werd opgeheven. Uh -huh. uh, die willen zelf bepalen of ze al of niet raki drinken... Hè, een Turkse anijsdrank of niet. Uh, en ik vind het dus positief dat de gewone Turk zich niet laat koeieneren. Ja, je zou ook kunnen zeggen dat is juist een reden om te proberen... om Turkije nu wel nee, bij de EU nee, te dat, krijgen, dat is, want daarmee versterk je ik ook zeg, die stroom. Elk land moet zijn huis op orde krijgen... Uh, dus laat Turkije nou vooral buiten de Europese Unie democratisch worden... echt democratisch worden... Uh, en dan kan er ooit gekeken worden of het land uh, lid moet zijn. Maar dat moet ze nu niet zijn. Ja, het is eigenlijk helemaal geen onderwerp meer. Hè? Turkije wel of niet in de Europese Unie. Ook voor de Turken zelf. Nou, een heleboel Turken die zeggen natuurlijk... Uh, laat de uh, Unie, daar gaat het slecht met de economie en met de munt. Dus dat is voor hen helemaal niet zo aanlokkelijk. Aan de andere kant zijn er ook heel veel moderne Turken... die willen een goede verstandhouding met Europa hebben. Maar het issue lid of niet lid, wordt steeds minder belangrijk. Hm. Nou, de en, dus, situatie in Turkije heet? is volgens mij wel zorgelijk. Wij, via onze onderwijsbond, algemeen eh, Algemene Onderwijsbond, ja. maar ook Abfokabo FNV... die hebben veel contacten op dit moment met hun Turkse collega's. In Turkije, en, ja, ja. En daar wordt ook regelmatig de laatste tijd eh, onder het bewind van Erkan... Eh, geweldgebruik, eh, fysiek, maar vooral psychisch... tegen eh, vakbondsvrijheden eh, en rechten... Um, en dat heeft allemaal wel met dit verhaal uh, te maken, dat hij zich erg dictatoriaal ja. opstelt. En uh, wel degelijk, er zeer zorgwekkende signalen zijn over allerlei uh, mensenrechten, fundamentele mensenrechten, maar ook vakbondsvrijheden, uh, die onder druk staan. En dat vind ik wel een signaal dat deze demonstraties op dat plein, die zijn helemaal niet gekomen van uh, vakbonden die iets geïnitieerd hebben. Dat zou namelijk heel goed kunnen, soms zijn ze daar ook voor. Maar dat is hier allemaal helemaal niet ja. gebeurd. Het is relatief uit het volk zelf ontstaan. Allerlei groeperingen komen daar nu wel bij. Maar volgens mij is er wel reden om grondig na te denken... over wat Erdogan nou op langere termijn eigenlijk wil... Bereiken. En mm -hmm. dat is niet allemaal even democratisch nee. wat op mij overkomt. En ziet u ook reden dat Nederland daar een, uh, een, een rol in zou hebben? Een corrigerende of misschien wel een ja, in ieder geval een rol om er iets van te zeggen? Nou, ja. Zeker. Wat, uh, wat zou Nederland moeten doen? We hebben het kabinet daar doen? ook op, op aangesproken. Ook de minister van Handel... Uh, uh, me, uh, mevrouw Ploemen. Ja, uh, maar ook, even nadenken. Nou, ja, ja. Ook, uh, uh, nee, die heet ook nog dus altijd de kaart. Wij dachten dat ze over ontwikkelingssamenwerking uh, uh, ja. gaat, maar inderdaad. Maar nee, maar je kan handel. dat via de handel uh, ook bedrijven. of uh, uh, uh, je boodschap uh, uh, overbrengen. Ja. En. Um, uh, maar ook via minister-president Rutte. Mm -hmm. uh, we hebben natuurlijk zakelijke banden met, uh, uh, met Turkije Nederland... en Nederlandse bedrijven. Maar je kunt wel in die gesprekken ook duidelijk aangeven... dat je het over een aantal zaken niet eens nee. bent. Ja. Op, op dit moment beschermt Nederland met uh, Patriot-raketten... Uh, ook de Turkse burgers vanwege de burgeroorlog in, Zouden, in Syrië hè? in het zuiden... Ja. Premier Erdogan gaat dus in feite de Turkse demonstranten uh, ja, te lijf. Zou dat misschien een, een, een reden moeten zijn om te zeggen: van nou dan gaan wij die Patriot-raketten daar terugtrekken? Zou nee, u dat als een advies aan dat de dat Nederlandse regering? Ik niet is om van van dat nu te doen, omdat het betreft het beschermen van, van de bevolking daar in een gebied wat op exploderen staat. Ja, maar helaas. goed, het zou de Turkse regering nee, maar onder druk je kunnen Het is dus altijd vragen, kijk, ik zeg, je hebt maatschappelijke druk. Ik vind het heel goed dat de Nederlandse of de Europese vakbeweging met de Turkse praat. Je hebt ondernemers. Het zou ook heel goed zijn. Eh, als ondernemers, niet als een soort, soort wettelijke plicht... maar gewoon uit eigen maatschappelijke motivatie... Eh, dat geldt ook voor, voor, voor, voor de heer Wientjes en zo... met de Turkse counterparts zou gaan praten. Van Hoe kunnen we nou voorkomen dat Erdogan hiermee doorgaat? En ik vind dat je ook politieke druk mag uitroepen. Dat doe ik dan liever eh, vanuit Brussel, want dan wordt Nederland niet... Uh, voor eventueel handelssancties apart gezet, ah. maar dan ben ik je als We regel. moeten er niet de dupe van worden, bedoelt u? Nee, dat is onverstandig om daar eenzijdig de dupe van te worden. Mevrouw Agema, vindt u dat, dat wij als Nederland of de Tweede Kamer... de vinger moeten opsteken in dit soort kwesties? Nou, Ik denk dat je altijd uh, mensen die opkomen voor hun vrijheden uh, kunt ondersteunen. Um, maar ja, in, in de grotere context uh, zullen we gewoon moeten aankijken hoe dit, uh, hoe dit, uh, hoe dit verloopt. U ja. houdt zich een beetje op de vlakte. Nou ja, ik denk dat uh, dat het heel goed is als mensen demonstreren en voor hun vrijheid uh, opkomen. Maar ja, die uh, verdiend ondersteunen. Nou, ik denk of zegt dat we... u van, nou nee, dat hoeft voor mij niet. Nee, ja, kijk, ik ben natuurlijk ook onze woordvoerder buitenland uh, ja. niet... en ik wil er ook niet op vooruit lopen. Maar als het gaat om, om, om andere dingen... als kan, kan Turkije ook lid worden van de Europese Unie... dan is dat natuurlijk een nee. En je moet goede verstandhouding opbouwen. Uh, maar ja, goede verstandhouding is nog niet... dat iemand lid van de familie wordt. Ja, maar dit is toch raar. Dit is, dit is raar. Want uh, als je zegt dat je uh, pal staat tegen uh, de politieke islam... als je dat echt vindt, tegen de orthodoxie... Dan is het hier nou een fantastische rol om die democratische mensen die op eigen titel eh, gewoon zelf naar het plein zijn gekomen, eh, om die te helpen. Moed in te spreken en eh, te ja. kijken wat je kunt doen. Eh, en dan moet je niet zeggen van nou nu kijken we de andere kant op, want je bent tegen die orthodoxe nou, islam. Niet, tegen kunt... Nee, wacht nee nou even, tegen de politieke islam. Dus doe dan wat PVV. Ga niet in de hoek zitten. Nou, dat, dat, doe die oproep aan, uh, aan uzelf. En, nee, dat heb en... ik al gedaan. Dat heb ik al uitgesproken. Ja. Okay. Maar nou, mevrouw Agema, ja, geef maar antwoord. Nou ja, kijk, ik, wat ik al zei, ik ben niet onze woord voor de buitenland. Ah, ik, ik wil ook niet op Kamer zaken dit, voor, op, op, vooruit lopen... Um, um. Turkije is een islamitisch land, kan nooit lid worden van de Europese Unie. Maar als mensen in de verdrukking zijn... dan hoef je niet de andere kant op te kijken. En het kan best wel zijn dat je daar uitspraken over doet. Als het wat verder uit de hand... Oké, daar horen we nog nader over wellicht. Maar meneer Van Balen, toch is het iets wat aanvankelijk... toen die demonstraties begonnen op dat plein... dat er ook hier gezegd wordt, nou ja, valt wel mee. Dat is een beetje aan het draaien gegaan. We vinden het nu opeens toch wel erger of belangrijker, net zo je het uh, noemt. Hoe, hoe loopt dit af, uh, denkt u, of loopt het gewoon af? Nou, kijk, uh, Nederland en een aantal West-Europese landen... hebben uh, ook Turkse gemeenschappen, die hebben daar families zitten. Dus, dus het is ook logisch dat hierover gediscussieerd wordt. Hè? Ook de Turkse gemeenschap hier, je hebt mensen die voor Erdogan zijn... die er tegen zijn. Uh, hoe loopt het af? Het is net als met het Tagrierplein in Egypte. Dat was eerst een baken van democratie, niet van orthodoxie... Uh, in Egypte is het niet goed gegaan. Dus je kunt het niet voorspellen. Het enige wat je wel kunt voorspellen... is dat gewone mensen het verschil maken. Ook in Egypte uiteindelijk. Ook in Turkije. En die gewone mensen moeten we steunen. Ja, meestal uh, krijgen we van buitenlandse zaken... als er toestanden zijn in een land... een reistip. Zou u er naartoe gaan naar Turkije? Ja. Mevrouw ja. Agema? Dat moeten mensen zelf bepalen. Je moet het zelf bepalen, maar ja. ik zou zelf gaan. Ik zou geen ja. reden hebben om niet te gaan. En Tom Heert? Ik zie, ik, ja, ik, ik zie geen reden om nu niet te gaan. In die zin uh, kunnen de nee. mensen nog in vrijheid hun mening geven. Ja, oké. Okay. Nou ja, goed, ik wou dat toch even, ja. even weten. Toch nog heel even terug naar die Patriot-raketten. Want meneer Heert, u heeft natuurlijk ook een achtergrond in defensie. Ik zou toch nog heel even aan u willen vragen... zou u vinden dat die Patriot-raketten moeten worden teruggetrokken? Nee, ik En daarmee de, ook de, de militairen die daarmee bezig zijn? Nee, de, de rol in dat kader is een NAVO-verplichting uh, en dat is toch echt wat anders. Dat zou ik er nu niet allemaal bij willen halen. Die is met name gericht op een, uh, iets wat uit Syrië komt, dat is onheil vandaar. En dat is wat anders. Maar en dat je moet mag wel... je niet als drukmiddel gebruiken, vindt u, nee, tegenover nou, Erdogan... Ik, om ik nu denk... anders tegenover zijn burgers te staan. Nee, dat lijkt mij dat dingen van, van, van NAVO-partnerschap... Eh, dat ja, moet je scheiden. Dat moet je echt wel scheiden en, met wat hier en daar kijk aan kijk naar de, de mensen. President Gül he, heeft positief gesproken over deze demonstraties. Een heel ja, ander soort... Ja, er gaat situat. nog wat gebeuren daar. Dus eh, hou met deze, met deze mensen vooral contact... Okay. Er gaat nog wat gebeuren. Dat is een voorspelling van uh, Ton Heerts. En hou contact, zegt Van Balen. Ja, dat geldt uh, eigenlijk voor alles en uh, iedereen. <laughs> ja, hou nou, contact. Ja, uh, u beiden, mevrouw Agema en Ton Heerts, u gaat uh, demonstreren. Ja. En wat gaat u doen, meneer Van Balen? Uh, ik ga uh, met mijn zoon uh, inkopen doen... Lekker shoppen. Uh, uh, want ik zie hem veel te weinig vandaag zie ik hem wel. Oké. Okay. Uh, ik je een boost geven. Ja, dank ja. Fleur Aegema, Hans van Baanen en Ton Heerts. De redactie van deze uitzending, Rolien Axe, Lisbeth Witteman, Nanda Kurschens. Wij waren welkom bij Wilco de Bruin in de studio in Amsterdam. Straks eerst het NOS-journaal, daarna Argos, dan Tros in bedrijf en de Autoshow. Kees en ik zijn er volgende week weer van 11 tot 12. Tot dan. Dag. Samen thuis, samen Tros. Straks op Pinkpop, nu al op Radio 1. Akoestische live-optredens van Kensington. And some poets. Blauwtse. En Christopher Green. Bye. Volgende week, elke werkdag tussen 2 en half vier bij Dit is de Dag. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Woo!